Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Europese Unie en de Verenigde Staten steunen de Britten in de zaak van Sergei Skripal. De Britse premier May zei gisteren dat Rusland zeer waarschijnlijk achter de aanslag op de voormalige dubbelspion en zijn dochter zit. De Europese Commissie zegt dat de Britten kunnen rekenen op de solidariteit van de EU. De Amerikaanse minister Tillerson zei dat hij er ook van uitgaat dat de Russen achter de aanslag zitten. Mee heeft Rusland tot middernacht gegeven om met een verklaring te komen... voor het feit dat de aanslag is gepleegd met een zenuwgas dat destijds door de Sovjet-Unie is ontwikkeld. Bij een bezoek aan de Gazastrook is de Palestijnse premier Hamdallah doelwit geweest van een aanslag. vlak bij zijn convooi ontplofte een bom... Een aantal mensen raakte licht gewond. De premier mankeert niks. Hij is in veiligheid gebracht en het bezoek kon gewoon doorgaan. De Palestijnse autoriteit geeft de schuld van de aanslag aan Hamas. Die zou onvoldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen vreest voor de onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek. Nu steeds meer wetenschappers afhankelijk zijn van geldschieters. De academische vrijheid kan worden belemmerd als opdrachtgevers zich gaan bemoeien met het onderzoek. In een rapport schrijven ze ook dat er een steeds grotere nadruk wordt gelegd op de maatschappelijke relevantie van onderzoeken. National Geographic maakt excuses voor de racistische artikelen die door de jaren heen in het blad zijn verschenen. Het aprilnummer is helemaal gewijd aan racisme. Voor de gelegenheid liet het blad ook zijn eigen verleden onderzoeken. Hoofdredacteur Goldberg noemt een reeks voorbeelden over bijvoorbeeld aboriginals... Die werden ruim tien jaar geleden wilde genoemd en het minst intelligent van alle mensen. Ook negeerde National Geographic de apartheid in Zuid-Afrika en beelde zwarte mensen alleen dansend af of als arbeider of bediende. Het weer nog bewolkt en druilerig, later vanmiddag en vanavond vanuit het westen droog en het is 5 tot 8 graden. Morgen geregeld zon en 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. De A9 Amsterveen richting Alkmaar heeft een half uur vertraging bij Beverwijk Oost door een ongeluk in de Velse tunnel. De rechterrijstrook is dicht op de A27 Utrecht Breda tussen Lexmont en Knoop het Gorkum. Tien minuten vertraging door een spoedreparatie. De hele A28 Utrecht richting Zwolle is dicht bij Leusden en tot vijf uur vanmiddag waarschijnlijk. Uh, dat komt door een ernstig ongeluk en omrijden kan via Hilversum of via Ede en Barneveld. A28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Leusden-Zuid 13 kilometer file.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 Een opname 1928. Het komende uur weer een hoop mooi Nederlands muziek. Zo van de volgende artiest Andreas Peters Gerardus van den Heuvel. Bente bekend als André van den Heuvel. Geboren in uh, Tegelen op 4 juni 1927. En overleden in Amsterdam op 9 februari 2016. Was een Nederlandse acteur, regisseur... Die bekend was van, ve van vele toneel- en televisierollen. en twee Louis Deur won. En hij was uh, in Maastricht opgeleid als beeldhoudend kunstenaar. Hij debuteerde als acteur in 1950 in het stuk uh, Ampitrion van uh, Jean Girard Deur. Maar zijn echte toneeldebuut bleef hij eerder als amateur in de traditionele Tegelen passie spelen. En dat was natuurlijk in zijn geboortedorp... Van de Heuvel heeft zo'n ongeveer uh, alle rol in, alle grote stukken vertolk. Variërend van uh, Shakespeare tot uh, Paul en, uh, en Brecht. En hij heeft ook één hitje gezongen. Jawel. Nou ja, eigenlijk uh, uh, het hitje was uh, op een mooie Piesterdag Met Leen Jongewaart en ook heeft hij nog een album uitgebracht. Zwart-wit, dat was 1970. Maar uh, die grote hit, die hoort u nu van de Heuvel, daar staan we met Lee Jonge Op een Mooie Pinksterdag. Die plaat is uh, binnengekomen in de lijst Toen de Tijd, op 29 april 1967, luistert u maar, Op een Mooie Pinksterdag. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon.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 Laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn... Het kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn, of van een Franse zanger zijn, of, of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan, gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op, mijn kind, dat hondje weet, ze luistert niet.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 Samen in de zon, op een mooie pinksterdag, samen in de zon, samen in de zon. Rode muts en blonde lok, Helgeel truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend als normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangde taal. Blij de coquette katinka, kijk nou eens een keertje om, Stiekempjes over je schouder, je pa's ziet het tot niet eens dus komt. De leide Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven, een glimp van je, lip, dus je zien. Elke morgen, zon of regen? Geen nee of ja, daarom zingen al de jongens haar verlangend na. Kleine de Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je man ziet het toch in de schoon. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog je leven. I'm gonna find you in Klim van yeah. je wit dus je ziet. Het is kwart over één oh, en niemand in de baan. Op 28 november 2015 was een Nederlandse actrice en zangeres. Ze ging aanvankelijk naar een conservatorium, en moest door een peesontsteking stoppen. Daarna volgde ze schilderlessen op de Rijksacademie te Amsterdam. Ze trouwde met de Franse fotograaf Dominique Beretti en kreeg een dochter. Natuurlijk, dat duurde niet lang. Ze volgde een opleiding aan de Acteurstudio in New York en kreeg lessen van Marcel Marcaal en Etienne Ducron. Gewoon een carrière als actrice in een Italiaanse speelfilm. Meerdere trouwens als Angela in 1955. En uh, de hitfilm Panna Amor Eh. En in 1959 presenteerde ze het eerste Nederlandse goede doelenprogramma op televisie. Red een Kind. En begin jaren 60 was ze een van de hoofdpersonen. In de satirische televisieserie Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En ze had een rol in de Nederlandse speelfilm De Overval... Meer filmpjes, u hoorde haar met uh, Eén op de valreep, Jo Baretti, En daarvoor hoorde u de Spelbrekers met Katinka. En de volgende artiest heeft u ook regelmatig in dit programma gehoord. Het is Henk Scholten. Nederlandse zanger, geboren in Den Haag op 8 juni 1919. En overleden in Rijswijk op 17 juni 1983... Op jonge leeftijd vormde hij het duo met Ab van der Zelden. Onder de naam Scholten en van der Zelfde. Ze traden onder meer op in de Haagse cabaret van Hein Funken. Daar leerde hij Terry van Zwieteren kennen... met wie Henk Scholte in 1947 in het huwelijk trad. En zij werd nadien beter bekend als uh, natuurlijk Terry Scholten... die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholten samen op in de revue... Op televisie, radio en uh, in Nederland als zowel in het buitenland. En later hadden Henk Scholten samen met zijn echte noten, eigen televisieshow. Uh, Zaterdagavondakkoorden en het was op de KRO. En u hoort hem nu, Henk Scholten, met een fluitliedje. Al fluit je het zo, of zing je het zo. Mijn bap met uw thee, het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd, toen als ik een fluit mee. Symfonie, stijgt me naar mijn bol, maar al deze melodie, en ik sta vol dol. Al je het zo, of zing je het zo, je hebt het u je leert het direct. Zo gaat het perfect, doe als ik een fluiters dus mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar? Lijkt het leven mij een sleutel, het recept is klaar. Een goede raad kan heus geen kwaad. Ik heb het zelf al geprobeerd, heb het gewacht en ben geslacht. Vlug een paar te geriskeerd. Afluit je het zo, of zing je het zo, Wie met je thee, het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd, doe als ik een fluiters dus mee.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 Stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapeltoon. Afluid je het zo, of zing je het zo? Mijn papa u je leert het direct, zo gaat het perfect. Doe als ik een fluides mee, doe als ik een fluiters mee. Marie, er is er niet geen hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie, er is een niet, waar ik met een hart zo hard. Een ezel sloot zich pas niet twee malen aan dezelfde steen. Maar aan de steen en hart van jou de liepere man zit. En nou jouw hart is zo hard als een steen. Marie, er is een niet geen, waar met een hart zo hard.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 Calypso si, Calypso si, Calypso siciliano. Calypso I, Calypso I, Calypso italiano. Calypso si, Calypso si, Calypso si, siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica, woont de lieve schat, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerie. Signorina, Calypso, ay, Calypso, ay, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano, Calypso, ay, Calypso, ay, Calypso, Italiano, Calypso, si, Calypso, si, Calypso, Siciliano. In the land of truth, eh? Antonio. Het een feest met zang, muziek en vino Heel de buurt kwam bij het kruisbaar op bezoek En dan danste voor hun vrienden op verzoek Calypso ai, Calypso ai, Calypso Italiano Calypso C, si, Calypso C, si, Calypso Siciliano Calypso ai, Calypso ai, Calypso Italiano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 Ook Rob Toeber komt voorbij. Maar nu is het iemand die eigenlijk geen aankondiging hoeft te hebben. Het is Willeke Alberti. En u hoort er nu met De Winter Was Lang. De Winter Was Lang.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 Hij speelt in wie miserabel. Hij speelt in des, des desolaat. En uit de maat. Maar alle die nu dansen in het café, het café aan zee. Dragen die valse tonen straks in hun herinnering mee. En als hun jeugd eens is vervlogen. Voelen zij zich diep bewogen bij het valse spel in dat café, het café aan zee. We leven de tijd van weleer met het Zandvoer het Zandvoer. Elke dinsdag via de lokale omroep CFM en onder het mom van Zandvoer het Zandvoer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 Hoe lang is het geleden dat je geen... van Charles Green. En ook naar de speeltuinen, 1951. Gezongen natuurlijk door een zevenjarige. Helentje van Capelle. Samen met het kinderkoren De Karrekieten. En High Noon. Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Dat was 1952. Nederlands, maar Engelstalige versie. Gezongen door Joop Knecht. En ook eh, als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. En die gaat, gaat u nu horen. Temperaturen zijn weer wat beter, hè? Gelukkig niet meer zo Siberisch koud. Maar toch wel de toepassel geplaatst voor de tijd van het jaar. Het orkest zonder naam met als in Holland... de sneeuwklokjes bloeien. Midden in de nacht de brave ooie De hele dag in touw, van baby's eisen en Maar op papa is aan zijn kroost veel vrije vuurtjes kwijt. Jan maakt geen warme badjes klaar en spoelt hij luiers schoon. Je lijkt precies op papa, papa, papa, papa. Pa, pa, Een tweeling is leuk, maar hij brengt heel wat zorg Daar sta je van versteld Is dubbel dit en dubbel dat en dat kost heel veel geld Als maatje daar soms over spreekt, pa was muziek van de Annabellas met twintig kleine vingertjes en daarvoor Willy Alberti met de glimlach van een kind. De volgende artiest is Leendert Jongewaard, beter bekend als Leen. Geboren in Amsterdam op 30 maart 1927 en overleden in Nice op 4 juni 1996, was een Nederlandse acteur en zanger die vooral bekendheid genoot door zijn optredens in de televisieserie Ja zuster, nee zuster. Een schaap met de vijf poten en een citroentje met suiker. En door zijn we tolken en voliekjes zoals in een rijtuigje op een mooie Pinksterdag. En mijn opa, ja, kent u hem natuurlijk. En u hoort hem nu, Leen waard met de schuld van het kapitaal. Het was een knul van 18 jaren. Nog wel groen, maar fors gebouwd. Die werd duinknecht laren.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 Meteen voor vastgenomen Deed hij wat ze van hem wou Van de tuin zou niks meer komen Er kwam veel meer van mevrouw En hij raakte zo van zinnen Dat hij het gras niet meer wou doen Als hij werkte was het binnen en daar was al niks meer groen. Mensen groen, elkaar geen liedje. zie je allemaal, allemaal. Het oude liedje is de schuld van niet Toen ontdekte hij op een morgen dat de bakken. En de post, vele malen, s'nachts bezorgde En dat hij werd afgelost Mensen noemen elkaar geen liedje Eenmaal zing je allemaal Allemaal, het oude liedje Is de schuld van kapitaal en zo kreeg na deze dame ook de grote stad hem klein. Want hoe vindt een vak bekwamen, tuinknechtwerk op het Leidseplein. Het water van de gracht ging lokken, de troevige einde leek nabij. Toen hij plots werd weggetrokken. Die zei: Mensen doen elkaar geen liedje. Eenmaal zing je alle al, het oude liedje is de schuld van kapitaal. Zo loopt hij pas 18 jaren en met een brutale kop. Bij een villa onder laren met een bord. En daar staat op: Mensen noemen elkaar geen familie.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 Deze muziekprogramma Zandvoer uit Zandvoort. Gewoon voor een platen van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tantes des tijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. I'm a beat. Zorg Daniels met Pepe en daarvoor alleen jongen waard met de schuld van het kapitaal. En tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Aanstaande zaterdag wordt het programma nogmaals herhaald. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.